Robert Balthus met het NOS Journal. Het is precies 70 jaar geleden dat de watersnoodramp... zich voltrok in het zuidwesten van ons land. Een zware noordwestenstorm in combinatie met springtij... leidde tot de grootste natuurramp die Nederland in de 20e eeuw trof. Niet alleen in Zeeland en Zuid-Holland... maar ook in Noord-Brabant en Noord-Holland...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 Rob en Wijnand en de Ochtendshow. 3FM Ik wil het zo graag de bussen en de treinen als de dag begint. Er moet gewerkt, geschoold, gezorgd, gebouwd... Geweet weet ik wat niet allemaal nog meer als de dag begint. En juist op dat moment, op dit moment om zes uur in de ochtend... begint met die dag een nieuw hoofdstuk van Rob en Wijnand... En de ochtendshow. Goedemorgen, Wijnand. Goedemorgen, Robby. Goedemorgen, Lillieke van de Redactie. Goedemorgen. Goedemorgen, Nederland. Het is acht over zes. Op uh, woensdag 1 februari. Een nieuwe maand is begonnen, een nieuwe woensdag is begonnen. Gaat het toch tering zo? Niet normaal, toch? Niet te doen. Het is echt... Een en we zijn een maandje verder. De telefoonlijn staat Wagenwijd voor je open. 0909 1336. De vraag is, wat moeten we van je weten? Heb je iets te vieren? Wil je iets melden? Ben je ergens boos over? En denk je, jongens, jongens, het moet nu afgelopen zijn... en heel Nederland mag het weten. het door, 0909 1336. Rob, wat moeten we van je weten? Vanmiddag gaan we met Barend en Benner... met Barend Verdelen en Nelly Benner... Uh, hun carnavalshit uh, inzingen. Oh, leuk! Opnemen. Leuk, leuk, leuk, leuk. Uh, en uh, Blaffertje gaat hij heten. En uh, uh, dat is mooi, want zij wisten... En ze gaan optreden bij ons uh, in de 013... tijdens de Carnaval Countdown op 10 februari. Dat is ook alweer volgende week vrijdag. Avond. En um, dat is wel mooi, want, want zij wisten dus uh, tot vorige week niet... dat ze dit gingen doen. En <laughs> ze dachten van, nou, we gaan... Uh, Nee, we, gaan, uh, we gaan een plaatje draaien. Ja, dat was, dat was hoe we Barend erin hadden geluisterd. En, en uh, Nelly er ook bij hadden betrokken. Van uh, jullie zijn van harte welkom, we mogen iets doen. Totdat wij vorige week daar in de studio kwamen en zeiden: uh, nee, er is iets anders. Jullie worden carnavalsact Act Nelly en Van Delen. En gaan optreden met de plaat blaffertje. Ja, dit is een demo die ik dus heb ingezongen. En dit wordt dus uiteindelijk Barend. Ja, we gaan een blaffertje doen. Ik wil een blaf, blaf, blaf, blaf blaffertje. Bakkie, bakkie, bakkie, bakkie, bakkie, beu. Bakkie, beu. Lekker, lekker, lekker, man, blaffertje. Ik lach me heel de carnaval, de ballen in de kreuk. Nou ja, en... Uh... Hey, mocht je nou eens denken van de blaffen, wat is dat? Dan heb je vast nog nooit zo lekker blaffen. Ik ga wel die tweede stemmetjes en zo doen. En ja. Bakkie, ja. Want ik weet niet of Barend het uh, blappe, blappe, blappe, blappe, die hoge van... Uh... Een bakkie, bakkie. Ik heb nieuws voor je. Dat gaat hij niet redden hoor. <laughs> ik ben dus tot... echt benieuwd naar hoe dat gaat vanmiddag. Ja, heen, die opnames. hilarisch denk ik. En het compleet. Dat gaat, gaat hij dan ook voor de eerste keer. Uh, ik was hem helemaal vergeten de tekst te sturen. Hij heeft zich een keer voorbereiden. Nou ja, hij zei gisteren... Nou, ik denk dat het sowieso geen verschil maakt. Nee. Dus, uh, nee. Ja. <laughs> als je altijd nou ter te plekken ziet ja. of van tevoren... Ah, uh, uh, hij leest het denk ik sowieso niet. Sowieso niet. Nee. Als ik het hem drie weken geleden had gestuurd... had hij het niet gezien. Oh ja, oh ja, oh ja. Uh, dus dat maakt niet uit. Dus in, uh, en nu heb ik het dus gisteren middag... zei hij, yo, gozer... Uh, dit is het, <laughs> het audio-hubje wat ik kreeg. <laughs> dat is wel grappig. Ja. Robbie Jansen, je en Bennetje hier. Je hoort het, het stemmetje is weer helemaal optima voor <laughs> me. Ik zou zeggen, Gooi jij is even heel, heel, heel stabiel die tekst door van... Ik kan nog eens liedje, Want anders dan, uh, wordt het sowieso nog een heel ding om morgen. Maar kom goed. Groetjes, fijn weekend. Heel stabiel. Dat tekst hier even door, hè? Hey. Maar moeten we ook compleet luisteren? Is dat leuk om te laten horen? Om het heb, nu even mee te even in deze luwe uren even. Ja, ja. Uh, kan wel. Even een klein stukje voor. klein doen. primeurtje. Weiland, heb jij dit al gehoord dan? Ik heb dit ook nog niet gehoord volgens mij. Nou, dit wordt het, uh, dit wordt het compleet. Want ik dacht, leuk om dat te bewaren tot, tot zeg maar, de, als, als Barendum heeft ingezongen. Maar dan kunnen we nu toch wel eventjes... Uh... Ik hoog het nog wel, toch? Hoogte. Stikker, hoogte. Ja, ja exclusief, ja. ja. Even kijken, uh... <tieden> De oude van hier boven, die kwam misdaad, beneden. Haar pinsel wil de avond in de Carla. Ja, die hoge tweede stem. die doet ook. Die ze zei ik vraag niet wil. Maar mijn lieve jongen, weet je, weet je wat ik wil. Ik wil. Oh, no. Lekker hoor. Lekker, lekker, lekker. Nou dat, en dan gaat hij daarna nog modelleren. Hey, was... nou goed, maar dat gaan we dus allemaal horen als hij klaar is. En vanmiddag inzingen met Barend en Benner... als Nelly en Van Delen blaffertje... hun, hun uh, onverwachte eigen carnavalsnummer. Dat wordt wat, hè? <laughs> Lideke, wat moeten we weten? Nou, ik uh, wil het nog heel even over gisteren hebben... want het was echt een heel leuk moment. Ik was in de stad om even iets te halen. En toen zag ik bij een bruin cafeetje in Hilversum... iemand de krant lezen. En dat was jullie interview. Nou, wat leuk. Hey. Leuk, hè? We, staan, we stonden gisteren in de Telegraaf. Ja. Ja. Klopt, ja. En, en in, uh, in, in Limburg en het Dagblad van het Noorden. Ja, wie was het uh, die het las? Geen idee. Oh. Er zat gewoon iemand, ik zag ik binnen aan de tafel... Uh, jullie interview te lezen. een soort uh, bekende Nederlander in Hilversum? Uh, uh... nee, nee, het was gewoon een bruincafeeetje uh, in de stad. Wat leuk zeg. Ja, ik had hem ook op mijn instagram sorry Als je heel illegaal uh, wil checken, moet je even oh. Rob van de Radio uh, kijken. <laughs> Bijland, wat moeten we weten? Nou, uh, gisterochtend uh, het uh, afval buiten gezet. Uh, gistermiddag was het nog niet opgehaald. Ik denk, die jongens die zijn wat later. En vanmorgen, toen ik de hond uit ging laten bleek het nog steeds daar te staan. En normaal met de feestdagen wisselt dat nog wel eens bij mij in Utrecht. Maar uh, het was geen feestdag geweest. Ik denk wat is er aan de hand? Blijkt dat uh, ze een week aan het staken zijn. Wie? De afvalverwerking, de afvalophalers. Die oh. staken de hele week. Dus uh, dit blijft denk ik de hele week liggen. Het wordt één grote bende, denk ik. Ja, maar hoezo? Er komt er niet iedere dag afval bij. Je zet er maar één keer in de week aan de straat. Dat is waar, maar wij hebben katten, honden in de buurt, ja. uh, ratten die er rondlopen. Ik zag vanmorgen mijn hond al tijdens het uitlaten. Die gaat gewoon met zijn neus in die zakken staan kijken. Van zit er nog wat in? Is er nog ergens een kippenpootje wat ik mee kan pakken? Dus dan gaat die zak een beetje half open. Ik denk, uh, nou ja, ik, ik twijfel of ik ze weer naar binnen moet halen en in mijn tuin moet zetten. om te voorkomen dat het één grote bende wordt. Wat zegt de gemeente daarover? De, de gemeente, ik heb gekeken op de website van de gemeente. Staken en de gevolgen voor de inzameling van het afval. Uh, we zamelen geen afval in. Wat gaat er allemaal gebeuren? Geen grofvuil. Wat gaat er wel door? We blijven storen voor gladheid. Nou ja, uh, oftewel hou je spullen of in de tuin... of probeer ze nog bij een uh, uh, ondergrondse container neer te zetten... Ja. en uh, anders gewoon afwachten. Oké. Okay. Ja, dus ja. daar wordt nu verder niks aan gedaan. First world problems wel, maar wel vervelend. We zaten al in in de straat. Ja, ja, ja, maar goed, misschien nog vervelender voor de jongens die het ophalen. Want die hebben ja. blijkbaar een reden om te staken. Ja, denk ik dan. Die krijgen veel te weinig betaald. Wat veel gestaakt hè? Streekvervoer. Ja. Uh, dit allemaal. Ja, ziekenhuizen. Ook, uh, zag ik ook dat die nog niet rond waren met een, uh, met een nieuw plan. Nou ja, dat is nog een dingetje. En je kunt ook gewoon bellen naar dit programma zoals wij al zijn. 0909-1336. Goedemorgen, Robbe Wijnand en de Ochtendshow. Met wie spreken wij? Hey, goedemorgen met Jordy. Hey, Jordy, wat moeten we weten vandaag? Hey. Nou ja, lekker, uh, lekker werken. Eerst even sporten. Zin in. Jij gaat eerst sporten en dan werken? Ja. Heel goed, dat vind ik echt uh, getuigen van uh, discipline, want dat zou ik echt niet kunnen. Nee, er zit een, uh, een kleine fitnesszaaltje bij ons op het werk. Oh joh, om het, het werk ik zelfs. een half uurtje knallen. Waar werkt Deszeker? jij? Uh, bij de rechtbank. Zit er een fitnesszaal in de rechtbank? Ja, gewoon een klein ruimtetje. Nee joh. Lekker voor de gezondheid van de, van de medewerkers. ja wat lekker. En Heerlijk, uh, wat, ja. wat doe je bij de rechtbank? Op uh, de administratie. Oh ja, ik, kwam pas de, gebeuren. Uh, ik was pas uh, bij de rechtbank. Er zaten twee, ja. uh, twee mannen achter de zo grote tafel. Toen zei die linker: uh, ik ben de rechter. Oktober <lacht> ja, begint vroeg vandaag. <lacht> Ik heb gewoon bakjes met mop op categorie. Dit is mijn enige mop die ik heb over rechtbank. Dus uh, ja, dit, hier moet je het mee doen. Maar uh, Jordi, wij wensen jou Dank wel een je mooie wel. dag vandaag. Hé, hey, Toppie, en jullie ook. Het zo zo en de rechtbank Komt goed. 09091336. Oh. Oh. Ja. Audio, heb je binnen van Hansje? Goedemiddag. Ja, ja, het is 1 februari. Dus iedereen die meedoet aan Dry January. Je mag weer lekker zuipen! Als je laat een pilsje pakken en zijn bedje in. Fijn uitzending. Uh, de kilometertjes weer gemaakt. Rob wij de ochtendshow. Goedemorgen met wie? Hey, goedemorgen met de pechvogel van de week. De pechvogel van de week en dat is? Ja, ik heb een kleine 8000 kilometer te gaan deze week en mijn cruise control stopte net mee. Oeh, oh, nee! Oh. Dat is zuur. Uh, en, je, en je telefoonverbinding ook zo te horen? Die telefoonverbinding ook? Of is je voorruit eruit gevallen? uitgevallen? Uh, die voorruit die zit er nog, maar er zitten drie telefoons aangesloten in de auto. Kijk, dus hij weet niet zo'n welke. Dat werkt niet zo goed. Maar, wat was je naam? Chris. Chris, wij wensen jou sterkte namens de hele crew en hebben nog één vraag. Hoe laat is het? Het is tijd om nog gas te geven. Nou, jij moet het al zelf doen, hè? Goeiedag. Ja, dat je zelf gas moet geven vandaag, Chris. Uh... Yes. Ja, handmatig. Oh, je de kroegscontrol natuurlijk, hè. Chris. Yes. Ja. ja. Weten wie je bent Geen gebrekje aan het handje Niet zo zweten in je hand. Voor een hekje sta je wandje Bent vergeten, onbekend En nu ben je hier belandje, Wordt nog altijd niet herkend De plekjes op je streepjes zijn al weken ingevuld En toch wil je naar binnen Veel te laat is eigen schuld Bijna onherkenbaar Je gezicht is goed voor hulp Maar je houdt zin niet voor het lapje Heb maar even wat geduld Voor de de randjes van de gastenlijst is een hele vol stijl en discipline vereist Om op de randjes van de lijst te staan Moet je meer dan lekker ruiken en je mooie kleren aan De randjes zijn wat grimmig, wat gemeen en wat foktof Maar je bent zo eigenzinnig, dus toch wil jij erop. Iska is al binnen en Kim en Denzel ook, maar jij moet iets verzinnen voor het laatste beetje hoop. Oh, laatste beetje hoop. Oh, laatste beetje want hoop. Want hoofdvolle gedachten die zich meester van je maken, je zou echt bijna alles doen om binnen te dragen. Je staat nog steeds te wachten in de rij, maar niet kij blij, want als je niet naar binnen komt, dan hoor je er niet bij. Voor de randjes van de gastenlijst is een heleboel stijl en discipline. Gastenlijst op 3FM en bij Robbenwijnand in de Ochtendshow zijn we groot fan van Prins S. en de Geit. Ze zijn 3FM talent en ze stonden al bij ons in de 3FM live box. En uiteraard, natuurlijk ook onze full support op deze nieuwe gastenlijst. Ja, zeker. Zometeen om uh, half zeven is tijd voor nieuws met uh, Thomas Delsing. En uh, alvorens wij daar arriveren, krijgen je van ons nog Vals and train 2001 uit 2022 op de radio op 2023, in 1 februari. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik kom bij en de ochtendshow 1 over half 7 als je haast hebt. En het nieuws is er met Thomas. Thomas, morgen. Goedemorgen. Wat is het nieuws? De politie heeft gisteravond een woning in Rotterdam doorzocht. Ze zijn nog steeds op zoek naar de verdachten... van een dodelijke schietpartij in Zwijndrecht, een kleine twee weken geleden... Een man van 49 zou toen zijn ex en haar moeder hebben neergeschoten. Die moeder overleefde dat niet. De verdachte is ook gisteren niet gevonden. De brandweer heeft een lichaam gevonden op de plek in Arnhem... waar gisteren een grote brand was. Het vuur brak ochtends uit. Deze man werd wakker gemaakt door zijn vriendin. Dus ik ben even opgestaan en toen keek ik naar buiten... en zag in één keer gigantische brand. Dus het eerste wat ik heb gedaan is de kinderen naar beneden gehaald. Als die maar veilig zijn, 112 gebeld en vervolgens ook de buren allemaal aangeklopt. Pas na zeven uur blussen was het vuur onder controle. Zo. En de hoeveelheid plastic flesjes op straat en in de natuur... is het afgelopen jaar niet verder gedaald. Anderhalf jaar geleden werd er statiegeld ingevoerd. Een half jaar daarna was de hoeveelheid zwerfafval gedaald... met bijna 70 procent. Dat is sindsdien ongeveer gelijk gebleven. En voetbalclubs weten weer waar ze het mee moeten doen... de rest van het seizoen. transfer-deadline-day zit erop. Voetbalblog FC Afkikken was weer de hele dag live op YouTube om alle roddels en transfers te bespreken. Ik vind het altijd heel leuk. Um, en het is natuurlijk uh, omdat er zoveel kan. En, en dan uiteindelijk is het heel vaak ook een hele grote desillusie. Toch, aan het eind. Uh... Dat is het vooral. Ja. Bij mij wel vandaag. We zitten de hele dag over, <laughs> over Jek te praten en uiteindelijk. Zit nee, hij gewoon inderdaad. nog bij Chelsea? Ja, dat was inderdaad een van de grote verhalen. Hakim Ziyech zou van Chelsea naar PSG gaan. Of dat doorgaat, is nog maar de vraag. Franse media zeggen dat de documenten te laat zijn ingeleverd. Oh, dat is een spannende dag vandaag. Hoe komt het vandaag dan allemaal rond? Nou ja, ze gaan proberen om een soort uitzonderingetje uh, voor hem te maken. Maar ja, een beetje amateuristisch wel. Wat is er? is toch een deadline? Beetje ja, een beetje geklooid. Ja, die zag geweest. Ja, dat is gewoon te laat. Ja, te, laat te, te laat, te laat, te oh, laat. dank je wel. Er is nog verkeersinformatie van de ANWB. 24 kilometer in... Totaal drie files die eruit springen. Eén op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Voor Dorp, 10 minuten op onthoud door een kapotte auto. De linkerrijstrook is daar dicht. Langs op dit moment vinden we op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor Velperbroek ben je dik een half uur langer onderweg door een ongeluk met een vrachtauto. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot slot nog een kleinere file op de A15. Nijmegen richting Gorkum. Voor Valburg ben je nu 5 minuten langer onderweg door een ongeluk met een vrachtwagen. Maar de weg is daar dicht. En verkeer wordt omgeleid over de A50. Het wordt vandaag zo noemen we dan stormachtig. Pas op dat je die van de weg waait. Ook is de kans op regen 8 graden. Maar wel fijne muziek. Ontwaak met een lach aan het begin van je dag. Rob en Dijn, als ze lachen zich kalmen. En ik lach met z'n mee in mijn bedje. We're gonna not dance again. Rob en Wijnand. En de ochtendshow. 3 FM. Het grote aftellen is nu echt begonnen. Nog negen dagen. Tot Rob en Wijnand. Carnaval countdown. Het grote carnavalsfeest. Carnaval. Gaat die vrijdagavond plaatsvinden in 013 Tilburg. Kaarten voor deze show met onder andere Lamme Frans. Vulgaire, Visa, Jack. Die haal je via robenwijnand.nl. En als je toch dan dingen aan het kopen bent... Um, kijk gelijk even of je gehoorbeschermers mee kan nemen. Tenminste, dat is uh, wat heel veel mensen op dit moment doen. Kopt omroep Brabant. Het is namelijk topdrukte bij hoorwinkels. Oh. Jongeren die willen tinnitus met carnaval voorkomen. En daardoor is het uh, drukker dan normaal. Vooral bij jongeren is dus de gehoorbescherming in trek. Het zijn uh, uh, oordoppen, al dan niet uh, op maat gemaakt... En uh, die zijn volgens de winkels niet aan te slepen. Oh, heel goed. Het heeft geen zin meer trouwens om ze op maat gemaakt nog aan te vragen... want de levertijd daarvoor ligt op uh, vier weken. Oeh, dus eigenlijk alleen die normale pluggen, die, uh, die hebben nog zin. Ja, ik moet zeggen, de eerste keer dat ik dat had in de kroeg... was echt een, een, een uitkomst van die gegoten dingen met zo'n uh, zo kanaaltje erin. Zodat je gewoon wel een filtering kan doen... Uh, en dan gewoon in decibels uh, het volume terug kan draaien. Want als je van die gele herrystoppers hebt... Wat je natuurlijk normaal, hè, wat je als eerste daar grijpt. Ja. Dan, dan doe je in principe gewoon je vingers in je oren. en dan hoor je gewoon alles zo. en als je dus van die grote oordoppen hebt. waar dan zo'n buisje in zit. met een audiofilter er gewoon op. dan is het geluid gewoon. zachter. dan hoor je alles hetzelfde. met alle mooie hoge tonen en zo erin. heb jij heb die niet? Ja, nee, ja, je kent mij toch? ja, die zijn je natuurlijk hebt... kwijt. Ja, ja, inderdaad. dus ik heb ze ooit laten maken. <laughs> nee, het is geen grap. Oh ik heb ze ooit God. laten maken, ik zocht ze laatste, toen dacht ik, oh ja. Nee. Uh. Op Maart van maar de oordeel ben je kwijt. Als wij dan iets loslaten, is het kwijt. Met Fulgare stonden wij in uh, de 013 natuurlijk. Hè, nog met Partij voor de ja. Vrijdag. Optreden een ja. paar weken geleden. En uh, heel veel van die artiesten die hebben ook van die oortjes... met monitoring erin. Dus die, hebben, die horen zichzelf dan door die hele mooie oortjes die ze hebben. In Ears. Hebben. Ja. In Ears heet dat. Die heb ik ook laten maken. Dus ik sta daar op dat podium en Rob die zegt... Heb je ze bij je? Oh nee, die liggen nog thuis. Heten. Heten. Heten. Ja, ik vergeet Terwijl dit gewoon. is het moment om die ja. dingen een keer te gebruiken. Ja, ja, dus ik moet ze ook maar even gaan zoeken in aanloop na carnaval. Want het is wel, uh, wel handig. Is nou, het geluid ja, daar overal zo hard dan, Rob? Ja, in het café staat het wel gewoon wel heel hard, ja. En uh, buiten valt het wel mee, maar dat is natuurlijk buiten. Maar nee, ja, dat is wel zo. En ik vind ook wel, ja, daar is altijd die discussie, weet je wel. van hoe uh, Moet het hard, moet het zacht? Moet, je het, moet het een beetje hard, omdat je het dan lekker, lekker kan voelen? Ja, dat zeggen ze. Um, maar ja, je moet er ook niet, je moet er niet Kijk, als iedereen, ik vind het ook raar als iedereen met met gehoorbescherming opstaat en uh, als iedereen met gehoorbescherming opstaat, dan kun je net zo goed al heel zacht zeggen. Ja. Maar um, als je goede op een gehoorbescherming hebt, is wel heel fijn, want dan heb je wel, zijn je wel gewoon lekker in die kroeg en dan gaat het ook lekker hard en dan voel je ook die bas goed, maar dan gaat je gewoon je er gewoon niet naar, van naar de kloten. Nee. En uh, dat is echt goed om, te, goed om in te investeren. En als je dan niet uh, die grote dingen hebt, dan pak ik in ieder geval van die gele dingen. Nou, je hebt, ook, je hebt ook van die tussenmaten. Ja, je hebt van die tussendingen. Ik heb namelijk ja. een setje waar ook verschillende filters in komen. Ja. Ja. Ja. Maar die zitten, die zitten prima. Die ga je dat bij de printlijst ervan kopen? Ja, dat is gewoon van die, van die party, uh, ja. plug dingen. dingen. Ja. En daar kan je ook verschillende filters in doen. Dus het ligt er een beetje aan. Je, als je buiten staat, kan je hem iets lichter doen. En als je echt in een hele donkere, de, harde kroeg staat, doe je weer de zwaardere in. En je dat echt een uitkomst. Eventjes. Neem jij ze dan mee met al die filters? En dan loop je de kroeg nou, aan. En, en dan is het maar ik Moet je hey, jongens, ja. ja. even mijn oren verwisselen? Even 3 eraf? Dat doe ik echt. Ik heb, ik heb een doosje. Er zitten gewoon heel netjes zo, die, die filters zitten daar zo in. En er zit een apart vakje voor de oordopjes. Ja, dat doe ik echt zo, netjes. Vind ik ja. belangrijk. Wil iemand over meepraten volgens mij? 0909136, daar kan gewoon maar dit programma. Goedemorgen Robbe Wijnand en de Ochtendshow. Goedemorgen met Jordi. Hé hey Jordi, wat vind je ervan? Van, uh, van de Ochtendshow, van de Oordoppen. Ja. <laughs> nee, Als jij belt. Nee, jij belt mij. Nee, waarom oh, ja, je kom je in het belden nee, nou, wel ja, gisteren? Uh, natuurlijk. Over je ooroppen, ja. Want, uh, ja, ik heb zelf gewoon voor die partyplugs... En dat is eigenlijk perfect. Ja. Dat, uh, die zijn niet op maat gemaakt. Dat is volgens mij 15 euro. Ja. Er zit een muziekfilterje in, dus je wordt niet doof. Maar uh, ja, je muziek klinkt nog top. Nou, dat is toch fijn? Dat is, uh, ja, dat is, uh, dat is voor mij perfect. En dan heb je niet, goed, maar dan heb dan je niet het gevoel van. dat de hoge tonen er dan vanaf vallen? Nee, met, als je gewoon van die, van die ooropjes... Ja, daar zit een filter in, die eigenlijk dezelfde filter die jij hebt in je op maat gemaakte ooropjes. Ja, precies. Oké, okay, nou, top man. Ja, goed, nee, alles ja. werkt. Je doet, het op, op, op, op, ja, je doet het voor je eigen oren, hè? Dus het is, ja, zo is het. Dat that, so is het it. mooiste, want as je, as je, ik moet niet denken om, om uh, tinnitus te hebben, zeg maar. Like, omdat like, gewoon like, dat like, dat nee, het sorry. gewoon standaard nee, nee, is. ik ken oh. mensen die het hebben, maar je wordt er helemaal gek van. Wat erg zeg, ja. Maar uh, thanks voor bellen uh, Jordi, Wij ja, uh, uh, bij jou, maar dat is, als je een episode in dit programma kom je in het uh, Bel me wel gisteren, en dan ja. bellen we je terug. Net als Cindy, goedemorgen. Goedemorgen. Vertel. Um, ja, ik gebruik van die Loop Experience Plus van die oordopjes. Van die uh, het zijn soort rondjes en zitten er ook een filtertje aan. En, uh, ik gebruik ze met concerten, maar eigenlijk ook gewoon overdag. En waarom ben je ze gaan gebruiken? Um, omdat ik al een één gehoorbeschadiging heb. Oh. En, uh, en voor de rest ben ik heel gevoelig voor geluiden, dus één oor hoort het niet zo goed en de ander iets te goed. Maar jij gebruikt en, het, en het, het ook gewoon overdag, werken, zeg jij? Ja. Hoezo, ja. Hoe zit dit? Um, ja, ik ben heel gevoelig voor geluiden, heel gevoelig voor prikkels. En ik werk uh, in de gehandicaptenzorg, dus dat uh, wil nog wel eens wat uh, flink geluid zijn. En, en dan dan heb, dan loop je gewoon dan dan zo ook, over straat of ook daar gewoon op het werk en dan heb je die oordop in? Ja, ja, ze zien er ook wel anders uit dan gewoon een standaard oordoppen, dus dat... Uh... Ja, oh ja, ik zie ze nu, ja. Oh, ja, ja. Nou ja, maar goed, ja. En wat vervelend dat je, dat je gehoor, uh, da, zo uh, uh, dat er problemen mee zijn. Ja, ik ben er inmiddels aan gewend, dus maar af en toe is het wel lastig. Vooral ja. het is links, dus als iemand links naast me staat, ja, dan hoor ik het niet zo goed. Nou, ja, precies. Nou, uh, ja. wat goed zeggen. En uh, dankjewel voor het, uh, het meepraten. Geen probleem, fijn dag. Hoi hoi. Oh, ja, daar heb ik die bel opgeslagen. Oh, dat is wel handig zeg. Klinkt wel leuk hoor, Rob. Ja, zeker. Maar, ik ga toch vandaag uh, maar eens even zoeken. Ik weet ja. ja. dat ze in een zwart etuietje zitten. Ik ben benieuwd of ze nog passen, denk ik het ja. wel. Hè? Ooit een keer gemaakt en uh, dat, moet nog, uh, dat moet nog goed zitten. Maar ik denk toch, uh, uh, uh, ik denk soms ook, volgens mij is het bij mij al helemaal naar de graftering. Maar heb jij piepen en sluizen? Nee, maar wel gewoon dat ik soms, dat ik, soms uh, ik moet iets te vaak aan mensen vragen, wat zeg je? Wat zeg je? Ja, dat is wel ja. waar, ja. ja. Dat kan hè? Meet je dat bij mij? Mm, ja, zeker, dat heb ik wel eens ja. Dat je deed ik denk oh, is, uh... ja. Ja, toch en, maar... en heel vaak luister je ook gewoon niet, maar dat is wel. <lacht> nee hoor, Kintu, dat gaat ook doen. Hartstikke goed. Ja, ik ik ben door. <lacht> Goedemorgen. We zingen, we springen op de rij.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 Dark Soctions of Darkness. De vrijdagavond van Pinkpop 2023. Over de zero's gesproken. 2003. Sorry seems to be the hardest word. Wat een plaat was dit zeg. Misschien wel een van de beste samenwerkingen van Elton John. Het is e even de, de ochtend Sorry seems to be the hardest word. Is dit dezelfde Blue als van uh, Blue Double D? Nee, dat is de titel. Uh, dat is uh, iPhone 65. <laughs> ja, dat kan gebeuren. Auto John and Blue. Sorry, it seems to be the hardest word. En zometeen uh, hoor je uh, waarom de NS reizigers uitnodigt... om een virtual reality game te spelen. Ja. Thomas van NWS3 vertelt het je in het nieuws van 7 uur. Blijf hier. Hou hem hier. Hou hem hard. 3FM. 3 Ik Williams en hier is mijn nieuwe zong voor Felix. The life of a cat is so lovely. Whatever I do, you still love me. And each day Felix appears, I'm certain that it's great to be a cat. Bekijk de show op felixenrobby.nl Panic at the Disco, live. Zaterdag 25 februari in Rotterdam Ahoy. Viva Las Vengeance Tour... Op nieuwe tickets via mojo.nl slash Panic at the Disco. 3FM. Hij is Wijnald Speelman. Kijk mij mij, niemand minder dan, Rob van de Radio. Goedemorgen. Het is 7 uur, dit is 3FM. En het nieuws krijg je van Thomas. Goedemorgen. Het Openbaar Ministerie maakt zich zorgen. NOS op 3. Thomas Delsing. Er komen steeds meer zaken bij van jongeren die met een mes of vuurwapen rondlopen en dat gebruiken. Vorig jaar waren er 67 steekpartijen het hoogste aantal in een paar jaar tijd. Het is bijna verdrievoudigd de afgelopen jaren. En ja, dat zijn allemaal jongeren die uh, verdachten zijn van hele heftige delicten. Ook afgelopen weekend was het helemaal mis. In Den Haag werd een man doodgestoken bij een snackbar. Drie jongeren van 15 en 17 werden opgepakt. Deze buren zijn enorm geschrokken, vertelde ze bij Hart van Nederland. Het is uh, vreselijk. Wij als buurt leven enorm mee. Heel veel verdriet, maar ook boosheid. Boosheid dat dit ontstaan is door, door minderjarigen hier in de buurt. Gisteren werd duidelijk dat de drie voorlopig vast blijven zitten. De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris is later vandaag bij de begrafenis van Tyree Nichols. Die man kwam om nadat hij door vijf politiemensen in elkaar werd geslagen bij zijn arrestatie. Ook familieleden van Breonna Taylor en George Floyd, die ook door politiegeweld omkwamen, zijn straks bij de dienst. Scholen mogen niet te vaak aan leerlingen vragen om een nieuwe, dure rekenmachine te kopen. Een meerderheid van de Tweede Kamer is het eens met dat plan. Ze vinden het veel te prijzig. Die rekenmachines kosten vaak zo'n 100 euro. En als je iedere keer vraagt om het nieuwste van het nieuwste... kunnen jongere kinderen in het gezin de oude rekenmachines niet meer overnemen. De NS gaat reizigers met een verstandelijke beperking helpen die problemen hebben bij treinreizen. Die lopen nu soms tegen allerlei zaken aan, is te horen bij Hart van Nederland. Soms weet je niet waar je naartoe moet, dan raak je verdwaald. En dan weet je niet waar je naartoe gaat. En dat is vervelend. Ja. Een beetje moeite met lezen. Dat is meer. Ik heb wel echt grote letters nodig om te zien. De NS wil ze helpen en komt met een speciaal pakket. Zo kunnen mensen die het spannend vinden een VR-game spelen... om te oefenen met reizen... en ze kunnen een rondleiding krijgen op een station. Het weer nog een stormachtig dagje vandaag met steeds meer wolken, veel wind en vanuit het noorden ook wat buien. Het wordt 6 tot 8 graden. Thomas, dankjewel. dat dan de verkeersinformatie van de ANWB nog. Drie files die eruit springen op dit moment, want het is heel rustig. De A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Sint-Joost ben je een kwartier langer onderweg. Komt door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is daar dicht. Iets langer is de file op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Vanaf knooppunt Oud-Dijk ben je 20 minuten langer onderweg door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. En tot slot de A15 Nijmegen richting Goorkum, daar kom je ook vast voor voor Valburg, 20 minuten langer onderweg... door een ongeluk met een vrachtauto. De weg staat wel dicht en het verkeer wordt omgeleid over de A50. Ja, en Daphne stuurt ook nog een appje via de app van 3FM... die zegt, oh, die sorry seems to be the hardest work. De zero's zijn vroeg je uh, uh, vandaag. Zeker. En uh, wil je nou meer zero's? Wil je meer zero's horen? Luister iedere werkdag tussen 9 en 10 s ochtends... naar We Want More Zero's op 3FM. Yeah. 3FM.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 De allerbeste vroegboekdealsboekje bij. Prijsvrij vakanties. Vink maar af die klus. Nu per Gamma 25% korting op alle meubelen. Vanaf 25 euro. Niet uitstellen, maar afvinken. Ik kan het. Gamma. BMW heeft de plug-in hybride volwassen gemaakt.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 Reis je vaker dan één keer per maand? Dan kun je al voordeliger uit zijn met NS Flex Dalvoordeel. Hiermee reis je met 40% korting in de daluren. Probeer nu drie maanden voor maar 2,50 per maand. NS Flex is het abonnement dat met je mee beweegt. Kijk voor de actievoorwaarden op ns.nl slash reisflex. Je start met ondernemen. Kies ervoor om je droom na te jagen. Je denkt in kansen, neemt je eigen beslissingen... En gaat er bij het ondernemen een keer wat mis? Dan ben je met Interpolis, zeker van je zaak, goed verzekerd. Bijvoorbeeld voor aansprakelijkheid. Interpolis. Glashelder. Deze week in de bonus. AHA Mango, twee stuks voor 2 euro. A-merk Mondverzorging, 1 plus 1 gratis. Alle Perla Pets, 36 stuks, ook 1 plus 1 gratis. En Doritos, en Baked en Sensations. Twee stuks voor 3 euro. De meeste en de beste Dat aanbiedingen. is een lekkere van Heijn. Net gestart met ondernemen? Sluit Interpolis zeker van je zaak af via Rabobank. Nu met een half jaar gratis aansprakelijkheidsverzekering. Interpolis. Glashelder. Zometeen, Stromai en Direct. Dat is het lijn. Pro Tros, en CRV. En ook nog een nieuwe editie van Bob Tober. Waarin we een poging gaan wagen om vooral niet te lachen. Ben benieuwd. <laughs> Rob en Wijnand en de ochtendshow. En Louis Cavalli. 3. 3 FM. Days, ik en nights long. Two years and still you're not gone. Kiss I'm still holding on. Drag my name through the dirt. Somehow it doesn't hurt Guess you're still holding on. You told your friends you want me dead. T'es la dernière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 Aan een warme Lowlands-avond. Met Stromae. En Toenomen. En hij komt weer naar Nederland dit, uh, dit jaar. Down the Rabbit Hole gaat hij gewoon doen. Dat is voor het echt insane. Als je, daar oh. hele show, als je nog een orkest hebt, zeg het van van staf. 3FM. Rob en Wijnand. En de ochtendshow. We gaan ze allemaal niet redden. Dat is een ding, hè, afgelopen jaar, Lonis? Ja, heel het orkest afgezegd. Noord-Nederlands orkest. Ja, Honderden oh, mensen gewoon. Van... Ja, trouwens, dat kan niet, want Stromai die loopt uit met opbouwen. Doe je... ja, die schermen of zo oh, die moesten later komen. Ja. Daardoor hadden ze meer tijd nodig. En het Noord-Nederlands orkest werd geschrapt. Honderd man. Zielig. Goedemorgen, Liedenken van de Redactie. Goedemorgen. Goedemorgen, Wijnands. Morgen, Robbie. Goedemorgen, Nederland. Het is vier over zeven op één februari 2023. Zometeen een nieuwe editie van Moptober. Gaan we onze lach inhouden of niet? Dat is de vraag. En het uh, is eigenlijk uh, heel hot, hè? Wat? En niet lachen. Oh, ja? Ja, er is nu op, uh, op Videoland een hele serie. Met die comedians oh, ja. die dan niet over... Steven Kazan, die komt uh, de, uh, halverwege deze maand nog met het programma. Verboden te lachen. Daar waren we toch vroeg bij. Ongelooflijk. Uli Adeptus waren ja, wij Ja, en dat is blijkbaar hè? heel moeilijk, want we doen het nu nog steeds. We zijn op 1 oktober begonnen. Het is nu 1 februari. Dus, uh, hè? Ga maar door. Ga maar door. En um, eens even kijken wat het vandaag voor dag is. Als je net je ogen open doet, het is 1 februari 23. En, um, oh ja... Gisteren, ter even terugblikken. Uh, Hebben jullie uh, zo, uh, de avondshow met Aya Lubach gezien? Nee. Nee. veel nee, te laat. Gisteravond was daar Dionne Staks. Die uh, is presentatrice van het programma Van Onschatbare waarde. En als het uh, als geen ander hoort, zij te weten wat uh, bepaalde voorwerpen uh, zijn. En met name ook wat het kost. Ja. Weet je wel, daar gaat ja. het programma over. Wat denk je dat dit is? Wat curieus aan verzamelingen. Ja. Dingen. En uh, Lubach die, uh, die had de proef op de som genomen. Dit... Is een prachtige. Even op één bel als ze wat later willen beginnen. <lacht> uh, uh, uh, drie euro. Drie euro? Want wat is het? Een onderdeeltje uh, uh, van ding. Het is het een, een onderdeel van een ding. Ja. Een onderdeel van een ding. Een onderdeel, een onderdeel van, van okay. een ding. Oké. Okay. Ja. Uh, had ze toch iets te laag ingeschat? Uh, want uh, uh, ja, dit was uh, hoe het afliep. Uh, dit is een microscoopje van Anthony van Leeuwenhoek. Nee! Ja. deze is verzekerd voor 500.000 euro. <lacht> Het komt uit 1711 en ik vind het heel spannend dat je hebt aangekomen. <lacht> ze is er zo met de handen... Ja, dan zat ze had zo lalalala met dat ding in de dingen heftig, hè? He. Terwijl normaal moet dat met handschoentjes ja, ja, en dat ja. soort dingen. 3 euro. Ja, ik dacht toch even laten horen. Dan ben je, kun je weer bijpraten bij de, de koffieautomaat, ja. Wat mooi, zeg. Over uh, bij de koffieautomaat praten gesproken. Ik zag een leuk berichtje in de Telegraaf. Over wat je met je werk allemaal kunt doen. En wat nu helemaal hip is. Een nieuwe trend. Ooit van gehoord? Workation? Hoe? Workation? Workation? Nee, Workation. Ik kan me iets bij voorstellen als je het nu zo zeg maar uh, vertelt. Ja, dat is een uh, tripje naar het buitenland met het hele bedrijf. Je bent dan in de, de ochtend aan het werk met elkaar... lekker aan het vergaderen. En later de dag is er dan ruimte voor ontspanning en feest. Nou, dat is een beetje ontstaan in uh, uh, corona. Tijdens corona is dat een begrip geworden. Omdat het door het thuiswerken... de binding tussen personeel en het bedrijf uh, verloren ging. Naast de teambuilding wordt de workation ook gebruikt... om uh, personeelstekorten op te lossen. Oh, dan ga je met je collega's... dat is toch niet leuk, met je collega's op vakantie? Dat is toch verschrikkelijk? Zou het zou toch heerlijk zijn... Zou dat heerlijk zijn? Nee, dat is toch? Nee, dat lijkt me eigenlijk niet. Nee, maar... dat heb je de hele, hele, hele jaar zit je met elkaar op kaaslis? Nee, maar het is geen vakantie, hè? Jawel. Nee, het is niet in plaats van je vakantie. Het is gewoon in plaats van op kantoor ga je Juist. met z'n allen naar Ibiza. Dat is toch leuk? Dus wij gaan, wij gaan met, met heel drie of hem vier weken uh, op, op Aruba zitten. Daar in de ochtend doen wij de ochtendshow. Ja dat is ook nog maar tijdsverschil. Zijn we volgens mij nog eens een zo? Ja. Dus hoe is dat. Ja. En dan uh, vervolgens in de middag gaan we lekker met z'n allen aan het strand liggen. Dan <laughs> Liet en ik lekker de jetski op. Gezellig hoor. Ja, ik heerlijk. wil gewoon zelf uh, in mijn eentje dingen doen. Ja, maar dat ben jij. Ja, ik hou er ja. helemaal niet van. Uh, dus jij zit je niet met, met collega's? Zit je wel oh, gezellig, we oh, gezellig hoor. Ja, nou, maar dan gaan wij met z'n allen weg en dan ga jij niet mee. Dat is toch ook niet leuk? Ja, dat lijkt me heerlijk. <laughs> Als dat even zou kunnen, dat uh, je maakt me echt niet blijer uh, dan wat. Nee, heerlijk. Vaccine komt eraan, en dit is nu al direct direct. It's so quiet in the city. talent ontdekken. de mega van 2023. wanna van Maxine. En je hoort er vanavond op 3FM live. Ze staat in de 3FM livebox bij Olivier en Jamie... in het programma Vooraan. Als dus je denkt, dat ken ik niet, moet je luisteren. Want we hebben allemaal nieuwe programma's op 3FM. En de programmering vind je op 3FM.nl. Moctober! <lacht> Het is 124 oktober. Goedemorgen. En uh, het duurt nogal een tijd. En oh. dat komt omdat, uh, is er een lach, dan is er morgen weer een dag. Er is een dobbelsteen in de studio en degene die bovenop komt te liggen, die moet een mop vertellen. En als je de leukste bent, dat is met het 2K3 spel dus dat hoeft nu niet. Maar als je uh, een gelachen wordt, is er morgen weer een dag. Dat is wel wat ik zeggen. Dus uh, zal ik dobbelen? Ja, ja. dobbel maar. Dan komen we wie vandaag de mop moet uh, oh, kut, vertellen. En het is Wijnand! Hey. Hey. <lacht> Mobtober! Dus er is een gozer en uh, die wil in zijn flat alle kamers van een uh, nieuw fris behangetje voorzien. En uh, hij vraagt zich af, maar hoeveel rollen behang heb ik daar dan precies voor nodig? En opeens bedenkt hij zich dat zijn Belgische bovenbuurman net zijn hele flat, identiek aan hem, ook opnieuw heeft behangen. Dus hij loopt uh, naar boven, 10 -0. buurman doet open, die zegt, uh, die buurman, ik ga de boel behangen, maar uh, hoeveel rollen behangen heb je eigenlijk gehaald? Die buurman zegt, uh, allee, dat waren 19 rollen, hè. Dus die gozer die gaat naar de bouwmarkt, die gaat terug naar zijn flat... en hij plakken en plakken en plakken. Toen ik klaar was, had hij nog uh, acht rollen behang over. Dus hij denkt, wat is dit nou? Hij loopt weer naar die Belgische bovenbuurman en zegt... hé man, ik had acht rollen behang over. Waarop die buurman zegt, ik ook. <laughs> was hoe het kan dat jij de tekst van de nieuwe track van Drake mag gaan bepalen. Wil je het hebben over schaapjes of over de aandelenkoers? Het kan allemaal zo het meer. Welcome home blijft ook een soort uh, lekker muzikaal dingetje waar je overkomen. He? Ja. Ja. Het is vandaag 70 jaar geleden uh, dat een van de grootste Nederlandse rampen alle tijden plaatsvond. De watersnoodramp in Zeeland. En de presentator Wilfried Bayens is zelf uh, Zeeuw en heeft een serie over deze tragedie gemaakt. Straks gaan we even verbellen in dit programma om uh, vast vooruit te blikken en te kijken waarom het zo uh, uh, ingrijpend is. En vandaag is er van alles over te doen. Uh, in heel Nederland worden ook uh, vlaghalfstokken gehangen. Dus het werd echt een uh, ingrijpende gebeurtenis toen... Dus het is belangrijk om daar even aandacht zeker, aan te besteden. Zeker. En dat is ook nog allemaal wereldnieuws. En dat hoor je van Thomas Helsing. Want het is inmiddels alweer 31 over 7 als je Thomas, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het nieuws? Nou, wie zich misdraagt in de kroeg... kan op veel plekken binnenkort weer op een zwarte lijst terechtkomen. Staat in de krant Trouw. Horeca-ondernemers hadden jarenlang al lijsten van vechters, bazen en pillenknijpers die niet meer naar binnen konden. Maar dat mocht niet meer vanwege privacy. De database is nu beter beveiligd. En een anti-slavernijprotest tijdens een bijeenkomst met koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia Die waren op Aruba en zaten in hun college Caribisch recht toen een vrouw ineens een oud slavernijlied begon te zingen. World of freedom. Ze deed het omdat ze kwaad is, omdat de koning geen sorry heeft gezegd... voor het slavernijverleden van ons land. En veel carnavalsvierders, jullie hadden het er ook al over... hebben niet alleen hun outfit al klaar liggen... maar regelen ook nog snel goede oordopjes. Gehoorwinkels zeggen tegen Omroep Brabant dat ze veel mensen langs zien komen... die bang zijn voor gehoorschade door de harde muziek. En over harde muziek gesproken, hebben jullie de nieuwste Drake al gehoord? Nee. My is wide open. Heavy like a stun. Ja, hij zingt over slaaptekort en wat dat met je doet. Haast op maat gemaakt voor mensen die elke dag om zes uur beginnen met een radioprogramma, zou je zeggen. Ja. En dat is eigenlijk ook wel zo, um, dat op maat gemaakte. Want iemand heeft namelijk een Drake AI tool gemaakt. Oh. Je kan elk onderwerp intikken. Ik deed dus slaaptekort. En dan maakt de computer er een Drake tag van, compleet met visuals en alles erop. Dit raan. was gewoon AI ook? Dit was AI. Oh, ja. wat goed Zeker. zeg. Ja, en we gaan straks ook nog bellen met, uh, met Barend van Delen. Die gaat uh, met uh, Nelly Benner vanmiddag de middagshow doen. Uh, die uh, deels is opgebouwd ook door die chat GPT. Door die, die uh, AI-tekstbot. Uh, nou, bij deze dus een muzikale suggestie ook. Nou ja, de toekomst. Dankjewel Thomas. Dat de verkeerse informatie van de AMB: 112 kilometer. In totaal drie files die eruit springen. Eén daarvan vinden we op de A2. Eindhoven richting Maastricht voor sint Joods. Ben je een half uur langer onderweg door een kapotte auto. De weg is daar gelukkig wel weer vrij. Langere file vinden we op de A15. Rotterdam richting Gorkum voor hardingsveld giessendam 50 minuten op onthoud door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En tot slot de A15 Nijmegen richting Groningen... voor knooppunt Valburg je een kwartier langer onderweg... door een ongeluk met de vrachtauto. De weg is daar dicht en het verkeer wordt omgeleid over de A50. Het is een stormachtig dagje vandaag. Je hoort het al en er is ook kans op regen. Het wordt 8 graden vandaag. Maar hey, Nirvana is op de radio zometeen En nu Rande.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 Nirvana hoorde je. Rob en Wijnand en Nochtenshow. Het is vandaag 1 februari, goedemorgen. Uh, een belangrijke dag in de geschiedenis van Nederland. Want deze dag in 1953 braken op meer dan 150 plaatsen de dijken door. in delen van Brabant, Zuid-Holland en met name Zeeland. Daar is een serie over gemaakt. De trailer die klinkt een, een stukje ervan, dat klinkt zo. Het is de grootste natuurramp van de vorige eeuw. Een muur van water. De watersnoodramp van 1953 vernietigt de dorpen en steden. In die rampnacht lopen in Zuidwest-Nederland 200.000 hectare onder water. Ja, en die stem die hoort, dat is uh, Winfried Baaiens. Die is zelf Zeeuws uh, en die heeft een serie gemaakt over de ramp. Het water komt. We hebben hem aan de lijn. Winfried, goedemorgen. Goedemorgen, jongen. Goedemorgen. Je bent, je bent onderweg naar Ouwekerk in Zeeland. Wat gaat er vandaag gebeuren? Nou, het gaat sowieso ook stormen, begrijp ik. Dus dat is uh, een heel toepasselijke setting, uh, zou je bijna kunnen zeggen. Maar uh, nee, er is zometeen een nationale herdenking om uh, half elf, en dat kan iedereen ook... Live volgen op NPO 1. En um, daar bij het uh, monument, dat staat vlakbij een dijk uh, die dus 70 jaar geleden volledig weggespoeld was. Um, daar komen allerlei mensen samen, waaronder ook mensen die de ramp uh, wel overleefd hebben... ...maar ook heel veel mensen, uh, nabestaanden van mensen die het helaas niet gered hebben. En, um, en daar uh, is uh, ja, de jaarlijkse en nu uh, dus uh, 70 jaar uh, na dato. Geboren en getogen in Zeeland ben je. Uh, hoe keek nou, je? niet helemaal hoor. Dat uh, moet ik elke keer goed zeggen, want Zeeuwen zijn er lichtelijk gevoelig over. Maar ik ben, ik ben er opgegroeid, uh, mijn hele jeugd. Dus okay. ik ben er, uh, ben er als baby naartoe gegaan ah. en uh, ook lange tijd niet meer weggegaan. Maar ik voel me absoluut zeeuw, ja. Getogen, getogen in Zeeland, moet ik dan zeggen. Ja, precies. Uh, hoe ja. keek je voordat je het water komt maakte naar deze ramp? Ja, eigenlijk uh, net zoals heel veel uh, Zeeuwen waar, van mijn leeftijd zo'n beetje... Um, Waar ik reacties van kreeg naar aanleiding van de serie die we maakten. Uh, uh, ja, ik wist wel wat over de... Over de ramp. Ik wist de feiten, ik wist het aantal doden, dat er meer dan 1800 doden vielen. Ik wist dat het het land vernietigd had. Maar eigenlijk um, was dat een beetje alles wat ik wist en niet wat de, de lange termijn impact van die ramp is geweest. En dat is in die serie wel volgens mij goed naar voren gekomen en ook uit alle gesprekken die we hebben gehad en die we ook vandaag weer gaan uitzenden is dat zo'n ramp uh, is weliswaar uh, in hele korte tijd uh, vond die plaats. Uh, natuurlijk in die nacht. Maar daarna uh, begon eigenlijk uh, het tweede deel van de ramp. ...namelijk het trauma... ...het enorme leed dat iedereen heeft moeten verwerken... ...ook het onvermogen om daarover te praten... ...lange tijd en... Uh, ja, het vernietigen van het land dat klinkt even heel simpel... maar er was gewoon echt helemaal niks meer. Dus hele gemeenschappen waren weggeslagen, grotendeels. Er waren uh, Akkers uh, stonden nog maanden onder water... want die dijken die werden niet zomaar gesloten. Nee. Dat duurde nog tot november 1953. Moet je maar nagaan. Jongen, jongen, jongen. Dat is een ongelooflijke tijd. en dus ja, Al dat land werd zout. Um, dat is, heeft een hele enorme impact gehad. En het was in de tijd in Nederland dat uh, Nederland al in zich zeer... De slechte staat verkeerde omdat het, uh, zes, neem ik, is het acht jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog was. Dus ja. er waren al heel weinig middelen om ook uh, het land weer op te bouwen. Dus het was een het heeft een enorme uh, krater geslagen ja. in, uh, in Zuid-West-Nederland. Zuid Grijpt mij ook uh, persoonlijk aan omdat ik uh, uit het land van Mazenwaal kom. En uh, wij, wij zijn in 1995 ja. geëvacueerd vanwege de, de, hoogwater, de dreiging daar. En altijd als het ja. over, over hoogwater uh, gaat, dan uh, let, ik, let ik even extra op ook. Um, ja. We hebben Wilfried Bajens aan de lijn, is uh, NOS-presentator... en vandaag betrokken bij de herdenking in Oudekerk... en heeft ook een serie gemaakt als het uh, water komt, of het water komt, moet ik zeggen. 70 jaar geleden nu. Um, denk jij dat uh, we nu echt goed bestand zijn tegen dit soort uh, uh, weerextremen? Ja, ja dat, dat is de, de vraag. Ik, ik denk dat we ons helemaal geen zorgen hoeven te maken. Ik ga er natuurlijk in Mali over, maar we hebben vandaag ook een gesprek met de Delta-commissaris. Die is er gelukkig in Nederland. Uh, die namens de overheid eigenlijk alle partijen die daarmee bezig zijn... aan elkaar koppelt en ervoor zorgt dat er een, een langetermijnplan is. Maar uh, nou ja, het, er is een, uh, zijn ook wel serieus zondere berichten over uh, het stijgen van de zeespiegel. Um, we hebben natuurlijk al gezien dat er door extremere weersomstandigheden... veel meer regenwater af te voeren is. Dus er is nogal wat te doen. Dat geeft ook ook iedereen wel toe, ook bij Rijkswaterstaat en de waterschappen. Er zijn nog heel veel dijken die nog niet klaar zijn voor 2050... want op dat soort termijnen hebben we het over. Mm. Maar daar moet nu al wel aan begonnen worden, dus dat is wel spannend... Nou heb ik met die serie eigenlijk meer het gevoel gehad dat ik uh, me iets meer ben gaan realiseren op wat voor uniek stukje geleend grond we met z'n allen wonen. Dat dat ook komt omdat we heel knap daarin zijn. Dus je kunt er ook enig trots over voelen dat dat, dat dat altijd maar goed gaat. Maar ook dat we heel rijk zijn, dat we dat allemaal kunnen betalen. Er zijn vele landen in de wereld die dat niet kunnen. Ik denk dat, dat, dat, dat je dat gevoel er een beetje aan over moet houden. Dat je moet je er bewust van blijven dat we hier op een, op een bijzonder een raar stukje land uh, leven, wat eigenlijk natuurlijk een heel eind onder water ligt. Ja. Ja, en, en het is ook mooi, want je hebt ook, dat vind ik heel vet, een, een potwalk uh, gemaakt. Ja, uh, nou, en die gaat ook uh, door jouw land van Maas en Waal. Maas en Waal. Dan ja, ik, kan niet ja ik, ik heb dat ja. bij het verhaal van Nederland uh, voor het eerst gedaan. Het is een, een potwalk is oh, um, uh, dat zijn uh, stukjes audio, voor mensen die het niet kennen, dat zijn een stukjes, stukjes audio die zich uh, gaan afspelen op het moment dat je ergens op een gps-locatie bent. Dus je kunt Pugetje, ja. Ja. een route lopen sick, hey. en dan word je aan de hand genomen. En uh, ik weet niet, ga jij ook helemaal zoals uh, uh, Daan Schuurmans dan helemaal zo... Uh, <laughs> nee, ik doe het op mijn eigen manier, in maar... Uh, oor, in mijn oor uh, fluisteren van, de... ja, ja, ja, ja, zie je deze molen? sowieso al heel veel reacties van mensen gehad dat, het, dat ze niet de weg zijn kwijt. Nee, maar dat is wel goed. Ja, jij gids daadwerkelijk. En je zegt, hier ja. bij deze boom gaan we links. Ja, zie je dat plaatje een... daar. Ja, ah, dat maar, is zo goed. Met deze, met deze wandeling is het toch wel te gek, want dat hebben ze ook nog toegevoegd, de collega's van de NTR, die dat gemaakt hebben, is dat je met je telefoon ook nog kan zien uh, of het uh, eigenlijk een pen kan maken met je telefoon langs het landschap. Oh, en dan wow. zie je ook waar het water bijvoorbeeld stopt. Oh, oh, oh, sick! Dan krijg je echt een indruk. En dat doen, doen we op acht plaatsen in Nederland. Het idee is eigenlijk een beetje dat je de geschiedenis van Nederland kunt vertellen aan de hand van uh, uh, watersnoden. Want die hebben we heel veel gehad. Uh, die van 53 kennen we allemaal. Maar je begon al net over Nijmegen, ja. Valkenburg. Dat ja. zijn de twee recenten. Ja. Maar ook ja. Zwolle bijvoorbeeld... Um, Marken en ook um, uh, Osaan. Um, uh, in, uh, die begint op de NDSM-werf in Amsterdam. Uh, daar, uh, Tuindorp, moet ik zeggen. Uh, daar zijn ook allemaal uh, waters nodig geweest. En dan leer je ondertussen ook heel veel over de plek waar je rondloopt. Dus het gaat niet alleen maar over de overstroming. Ik ja, uh, uh, hoop nog uh, te leren daarover. Ik hoop ook zo dat uh, scholen uh, wat meer initiatief nemen om bijvoorbeeld naar het Watersnoodmuseum in Oudekerk te gaan. Dat is zo indrukwekkend ja. als je daar bent. Met ik zelf vrees echt fantastisch. Ja? Ja, oh, dus ja, ja. Ja, daar zie je ja, echt wat er gebeurt. Het is bijzonder. Het water ja, het komt... Som? Nog even om te zeggen, de mensen die daar ook werken... de vrijwilligers zijn ook allemaal mensen voor het grote deel. Uh, ja. Allemaal mensen die zelf de watersnood hebben meegemaakt. Dus spreek die mensen ook gewoon aan. Die weten allemaal uh, hoe het was. Het Water Komt is terug te kijken via NPO Start of via ntr.nl... slash hetwaterkomt, doe dat vooral. Vind je ook de potwalk waarmee je zeven wandelingen kunt maken... over steden en dorpen waar heftige watersnoodrampen hebben plaatsgevonden. Um, zoals dus uh, Dordrecht, Valkenburg, Zwolle Nijmegen. En deze ochtend vanaf half elf te zien op NPO 1... de nationale herdenking in Oude Wim Winfried is. Succes daar en dankjewel voor je tijd. Ja, jongens, fijne uitzending. Hoi, Mooi zeg. En uh, ik ga zeker zo'n potwolk doen. Check dus ntr.nl/slash het waterkomt. Dit is 3fm. Goedemorgen. Nile Rodgers en How to Dance. Zometeen het twee-categorieën spel. Gisteren hebben we ook gelachen. Viteke, 43 jaar uit Arnhem. Goedemorgen. Goedemorgen. Diemen op de boerderij en eten. Ontbijtkoel. <laughs> <laughs> Ontbijtkoel. Kwart over acht weer een nieuw twee-categorieën spel. De dekker uit de radio aan. De mist hangt op het land. Wat pak ik uit mijn kledingkast? Wat staat er in de krant? Baby A15 Rotterdam-Gorkum voor hardingsveld Giesendam staat de tellen nu op anderhalf uur vertraging. We denken aan je! 3FM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 we are young. Heeft je favoriete voetbalclub een nieuwe speler gekocht? Thomas van NWS3 vraagt je zo meteen bij over Deadline Day. In het nieuws van 8 uur. 3FM 3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 Nice to e-meet you. Honda, Honda, kom, kom eens hier. Kom, Honda, kom hier. Deze vrouw is zo in de wolken met haar nieuwe Honda-hybride... dat ze haar viervoeter naar haar auto genoemd heeft. Ja, vrouw Honda. Helaas is de hond niet zo stil als onze auto's. Benieuwd naar onze hybride en volledig elektrisch aanbod? Laat u verbazen op honda.nl of ga langs bij uw Honda-dealer. Honda, the power of dreams.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 De mooiste vroegboekaanbiedingen boek je bij D-Reizen. 3FM. Goedemorgen, Nederland. Goedemorgen, Robbie. Goedemorgen, Nederland. Het is 8 uur. Dit is 3FM. Het laatste nieuws. Krijg van Thomas. Goedemorgen. Ik neem je zo mee de geschiedenis in. Een hevige orkaan, samenvallend met een springvloed, bracht op 1 februari een ramp over Nederland. NOS op 3. Thomas Delsing maar eerst, wie in een kroeg vecht, een wapen gebruikt of iemand lastig valt... kan binnenkort op een zwarte lijst belanden. Zeven steden, waaronder Haarlem, Zwolle en Amersfoort... gaan met zo'n lijst werken. Als je erop terechtkomt, dan mag je geen enkele kroeg of restaurant meer in... in het uitgaansgebied van die steden. Horecabazen gebruikten eerder al een zwarte lijst... maar moesten daarmee stoppen omdat het niet goed geregeld was met de privacy. Volgens de krant Trouw is dat nu beter geregeld. In Rotterdam is gisteravond een huis doorzocht... in verband met een dodelijke schietpartij in Zwijndrecht. Bijna twee weken geleden schoot een man zijn ex en haar moeder neer. Die moeder overleefde dat niet. De politie is nog steeds op zoek naar de verdachte... maar die werd gisteren ook niet in dat huis gevonden. Het gaat niet echt de goede kant op met het inzamelen van plastic flesjes. Anderhalf jaar geleden kwam daar statiegeld op. Daarna gooiden een stuk minder mensen hun flesje op straat of in de struiken. Maar die daling is gestopt. Volgens een onderzoeker zou het helpen als je ook kapotte flesjes mag inleveren. De voetbalclubs weten weer waar ze mee moeten doen de rest van het seizoen. Transfer deadline day zit erop. Sportcollega Tom van het Hek zag dat er flink wat geld is gesmeten. Enzo Fernandes, grote speler van Benfica, doorgebroken op de WK... wereldkampioen geworden met Argentinië... gaat voor, hou je even vast, 121 miljoen euro naar Chelsea. En Hakim Ziyech zou dan van Chelsea naar PSG gaan... maar of dat doorgaat is nog maar de vraag. Volgens Franse media zijn de documenten te laat ingeleverd. En het is precies 70 jaar geleden dat Nederland te maken kreeg met de watersnoodramp. Het stormde heel hard en het water kwam zo hoog te staan dat dijken doorbraken. Een hevige orkaan samenvallend met een springvloed bracht op 1 februari een ramp over Nederland. Overal werden in de vroege morgen van deze trieste zondag barricaden opgericht om het water dat naar men verwachtte nog zou stijgen te keren. Tienduizenden huizen, met name in Zeeland en Zuid-Holland, werden verwoest. Bijna 2000 mensen overleefden de ramp niet. Ina maakte het mee als kind. Toen ging het verschrikkelijk hard. Toen kwam het echt, of ik op het strand stond. Met schuimkop het kwam het zo ziet dat water de straat in golven. En toen sloeg de voordeur eruit en toen klotste het water zo de trap op. Ja, het zou kunnen dat we ooit weer zoiets als de watersnoodramp meemaken. Uit onderzoek blijkt dat heftige regenbuien... steeds vaker voor kunnen komen door klimaatverandering. Deze onderzoeker kijkt naar de zeespiegelstijging. Ik denk dat we zeker moeten gaan vooruitdenken. Want die deltawerken zijn neergezet met het oog... op 40 centimeter zeespiegelstijging, de Oosterscheldekering bijvoorbeeld. Maar die 40 centimeter zeespiegelstijging... daar gaan we in de komende eeuw waarschijnlijk al overheen. Op veel plekken wordt de ramp later vanochtend herdacht. Het weer nog ook vandaag, een stormachtig dagje met steeds meer wolken... veel wind en vanuit het noorden ook wat buien. Het wordt 6 tot 8 graden. Thomas, dankjewel. En nog een verkeersinformatie. Het is nog lekker rustig, 155 kilometer. Het valt alles mee, de A2. Er staat wel een file uh, Den Bosch richting Utrecht voor afrit Kerkdriel. Ja, dan sta je 20 minuten langer vast... Door een auto. de rechterrijstrook is daar dicht. De A15 dan, Rotterdam richting Gorkum voor Hardingsveld-Giessendam. Twee uur vertraging door een ongeluk, de linkerrijstrook is daar dicht. Over naar de A15 Nijmegen richting Gorkum. Voor Valburg ben je 25 minuten langer onderweg door een ongeluk met een vrachtauto. De weg is daar dicht en het verkeer wordt omgeleid over de A50. Dan nog een file op de A27, breda richting Gorkum. Voor Nieuwendijk, 40 minuten oponthoud door een ongeluk, de linkerrijstrook is daar dicht. En als laatste de A58, breda richting Eindhoven voor Oorschot. 20 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is daar. Vrij. 3FM. Het is weer winter. En we beschermen ons tegen de kou. Een dikke jas, een warme muts. Het is ook de tijd om elkaar te beschermen. Want deze dagen zitten we vaker samen binnen. Dan kunnen virussen, zoals het coronavirus, zich sneller verspreiden. En nog steeds kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid... ernstig ziek worden van corona. Dus doe een zelftest bij klachten... en blijf thuis in isolatie als je corona hebt. Meer weten... Kijk op MijnVraagOverCorona.nl Veilig op weg met de Univee-app. Hoe veiliger je rijdt, hoe meer je wordt beloond. Rij je mee? De app meet onder andere hoe rustig je optrekt en ook hoe rustig je... Oh, Oeh. En zo bespaar je als alles goed gaat tot wel 10% op je autoverzekering. Hey. Download de Univee-app en ontdek het zelf. Voel je veilig.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 NPO 3FM. Afro-Tros, Caro en CRV. Goedemorgen, zo meteen een nieuwe editie van het tweede categorieën Met de meest gestoorde prijzenpot van Nederland. Echt waar? Rob en Wijnand en de Ochtendshow. En James B. 3FM.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 Twee categorieën spel. Even kijken wat er in de krant staat vandaag. 1 februari 2023 voor als je net uh, je ogen open doet Ja, het was overal in het nieuws uh, gisteren. En toch, toch even, nog even op terugkomen, want uh, een emotionele rollercoaster. Hart van Nederland heeft gesproken met, uh, met een Julia. Die zat gisteren vast in de achtbaan, in de Python van de Echteling. Nee. Tijdens de stroomstoring in Brabant. Dat was een stroomstoring, hè, gisteren. Is dat zo? Je hebt helemaal niks van meegen. Jij leest geen meer, kranten. Jij ziet geen nieuws. Nee, eh, ik, de ik, luiken dicht. Gisteren heb ik mijn uh, dochter ja, van was school gehaald, ben naar een speeltuin gegaan. Ik heb s'avonds geen nieuws gezien. Dus uh, ik word nu net wakker. Ja, 380.000 inwoners uit Tilburg en Vught die hebben last gehad van een stroomstoring. En uh, actie, de Efteling zat uh, ook zonder stroom. Dat is niet altijd prettig als je in de achtbaan als de Piet dan zit. En Hart van Leeuwen heeft dus uh, met Julia gesproken. Ja, wij waren vooral heel bang dat we verder naar beneden zouden zakken. En dat het dan op een gegeven moment toch stuk gaat. Of he, je gaat eigenlijk drie keer over de kop. Dus wel de angst van, oké, okay, uh, in welke situatie zitten we nou eigenlijk? Tuurlijk ga ik nog een keer uh, in de piton. Die ga ik niet overslaan, hoor. Ja, gelukkig is het allemaal goed gekomen... en is iedereen uh, zonder kleerscheuren weer uh, uit die achtbaan uh, gehaald. Ja, maar goed, die <laughs> uh, dingen allemaal beveiligingssystemen en zo. daar gaat nooit echt mis. Maar, uh, maar dan nog. Ja. Je zit vast in een achtbaan. <laughs> ja. Lijkt me vooral naar dat als, het, als de stroom er weer op staat... dat je dat ritje dan nog even af moet maken. Ja, dat is wel waar, ja. Zou dat leuk zijn? Weet ik niet. <laughs> dat is een goede vraag. Lijkt me vooral, vooral ook ruk dat als je net... Uh, heel gedronken hebt en gegeten hebt en je moet op een gegeven moment naar de wc en je zit vast dat je op een gegeven moment moet pissen in de achtbaan. Ja. Maar hij heeft niet uh, uren geduurd, volgens mij toch. Nee? Nee. Weet ik eigenlijk niet. Ik weet het niet. Laat uh, hm. het gemiddelde bericht niet. Okay. Heb je verder nog wat gezien? Um, nieuws voor uh, alle spaarders van uh, Airmails vond ik op uh, nu.nl. Je kunt ze sparen bij de Albert Heijn, bij uh, Shell of bij uh, booking.com. Airmails, digitale zegeltjes die je dan weer kan inwisselen voor producten of voor uh, kortingen. Ja. Nou, nu heb je nog vijf jaar om de Airmails in te wisselen. Dat was vroeger onbeperkt. Mm -hmm. Maar bij 20 februari wordt die periode teruggebracht naar twee jaar. Ah. Op deze manier wil het bedrijf achter de r meer dynamiek in het spaarprogramma brengen. Ja. Want ja, de kortere, kortere geldigheidsduur uh, moet ervoor gaan zorgen... dat mensen meer met hun punten gaan doen. Ja. Ja, dat is, snap ik wel, ja, dat ze dat willen, ja. Maar dan ja. heb je ook veel meer de tijd om iets groots te sparen. Want als je soms boodschappen doet of zo... dan kan je toch niet ineens naar New York vliegen? Nee, exact. Wat ga je in twee jaar Toals, sparen dan? Een, jij... post, een, een, een, een, een mok? Sowieso, hè. Die dingen zijn natuurlijk helemaal niks waard. Nee. Dus dat moet je echt eindeloos... en dan kun je twee sloffen er niet eens kopen. Nee, voor de duidelijkheid... ik heb nog even opgezocht. Je hebt airmails, daar kun je dus niet mee vliegen. Oh, dat zijn de maals van de KLM. Airmaals is puur korting op producten. Uh, en dus uh, normale kortingen, losse producten die je ermee kan uh, halen. En uh, ik vind het vooral ruk aan het feit dat je dus niet kan sparen... en dat ze dus ook gewoon, vloep, weg zijn. Ja. Het stopt gewoon, denk ik. Dat zijn mijn zegels. <lacht> ja. ja, maar ja, het bedrijf bepaalt gewoon... Ja, maar vroeger had je gewoon echt fysieke zegels. Die kon je dan gewoon plakken, plakken, plakken. En dan had je gewoon volle boekjes. En nu zijn ze digitaal en plop, ze zijn gewoon in één keer weg. Ja, schoon uh, e nee, nee, meneer. Dan moet je het maar eerder uh, inleveren. Ja, hoezo bepalen zij nou in één keer en wij die zijn regels? een bedrijf. Ik heb dat toch volgens mij Nee, ja, Nee, meneer. Wij uh, geven die zegels uit. Ongelooflijk. Dus uh, u uh, goed naar onze, naar onze voorwaarden. Die pas ga ik verbranden. Dat staat ook in de kleine lettertjes. Ja. Heeft het niet goed gelezen, meneer? Nee, meneer. Nee. nee. Het twee-categorieën-spel. Met Rob en Wijnand. Kwart over acht heidt de klok. En daarom draaien we aan het rand van een twee -categorie ja, het twee-categorie-spel Lideke. Daar gaat ie! Er komen twee categorieën vanaf rollen. En als je de grappigste woordspeling maakt of samentrekking... dan mag je grabbelen in de grabbelton en win je de Rob en Wijnand... Brommersticker! En wat zijn de twee categorieën geworden vandaag, Lideke? Bekende Nederlanders. En dingen op een verjaardag. Bekennen Nederlanders en dingen op een verjaardag. Ja, vind ik grappig. Uh, wauw. Bekende Nederlanders en dingen op een verjaardag. Uh, kringen de Bruin. <laughs> ja. Um, uh, taartstaartjes. <laughs> taartstaartjes. Oh, God, oh, heb ziel. Oh, God heb ze ziel. Taartstaartjes. Bekende Nederlanders en dingen op een verjaardag. Uh, kom maar door via de app van 3FM. Um, uh, ja, hij was toch in het uh, Glazen Huis. Um, Jaas van Kruistum. Kom maar door. Stuur maar een appje met de app van 3M. Dat is gratis en kost even niks. En dat is gratis. Oh, dat, dat zong ze zaal. <laughs> en Miley Cyrus Flowers heeft hoge ogen gegooid. De verlanglijst. En dit is de nummer 1. Van de verlanglijst. We will go we were cold, kind of dream that can't be sold We were right, till we weren't built a home van Fallout Boy. En van deze week na vijf jaar geen muziek uitgebracht te hebben... kwamen ze terug met Love From The Other Side. Je hoorde Fall Out Boy. Het twee-categorieën-spel met Rob en Wijnand. Ongelooflijk veel dingen binnengekomen. Dank je wel voor het insturen als je mee hebt gedaan. Voor bekende Nederlanders en dingen op een verjaardag... zochten we leukste woordspelingen. En als je de leukste bent, dan mag je zo meteen grabbelen in de grabbelton. Dit zijn de eervolle vermeldingen. Ja, bekende Nederlanders en dingen op een verjaardag. Heel goed. Evert, visite Kaandorp. <lacht> Zo goed. goed. Bij en en dingen op een verjaardag? Komt Marit met Leo Tappenade. <lacht> uh, Sam Hutte stuurde Patricia Vlaai. Ja. ja! Nummer... Drie. Juri Emor uit Zierikzee. Goedemorgen. Goedemorgen. Bekende Nederlanders en dingen op een verjaardag? Ja, raven van worst. <laughs> raven van worst. Nummer 2. is voor Erwin Piemans uit Lieshout. Goedemorgen. Goedemorgen. Bekende Nederlanders en dingen op een verjaardag? Drank <laughs> Ja, ik wil het drank Lammers of niet? Ja, zeker. Ja, ja, ja. ja. Hey, bedankt voor meedoen. Ja. Ja, oh, ja. ja, ja, ja. Houdoe, houdoe, houdoe. Nummer er kan er maar één de grappigste zijn, en dat is Michiel Hunning uit Kleef. Goedemorgen. Goedemorgen. Bekende Nederlanders en dingen op hun verjaardag. Raphaël van der Taart. Raphaël van der Taart brengt je bij de grafdop van 3FM. Zie je al wat, want je zit er nu in, uh, Michiel. Eh... Uh... Wat zeg je, Michiel? Ik zou iets moois. Ja, precies. Ik denk, doe het maar. Ja, nee, en wat is het geworden, Lideke? Want ja, wacht even, je hebt sowieso gewonnen de Rob en Wijnand... Brom Brommerspicker. Brommerspicker. En yes! En een um, trouwdag ho hoefijzer. Al oh, fantastisch. Dan kan mijn vriendin me toch een keer uh, vragen om te trouwen. <lacht> en een goedemorgen. <lacht> goedemorgen. Rob en Wijnand in de Show. Trouwdag hoefijzer? Ja, het is een soort wit, uh, witte hoefijzer op karton geplakt eigenlijk. Met een strik voor op je trouwdag. He? Voor op je trouwdag? Wat moet je hem omheen doen? En de hoefijzer brengt geluk, hè? He? Dus die kan je dan ophangen voor goed geluk. Waar? Op je trouwdag. Op je trouwdag. Ja? Een hoefijzer. Ja. Met een strik. Ja, wit. Met een lint. Dan kan je hem ophangen op je trouwdag. Op je trouwdag. Ja. Aan dingen. Waar hoe vijzers horen te hangen. Zoals? De deur. Of een muur. Of je auto. Ik ga naar huis. En <laughs> ah, dat werkt allemaal weer. Let's get down, let's get down to business. Give you one more night, one more night to get this.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 En de business is het bijna half negen. op een Weiland in de ochtendshow. Het laatste nieuws krijg je van Thomas Delsing.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 dat dingen goedkoper zijn geworden... maar alleen dat de prijsstijging minder snel gaat dan eerder. Scholen mogen niet te vaak van rekenmachines switchen. Als er nieuwe modellen uitkomen... willen docenten vaak dat ook hun leerlingen die gaan gebruiken. Dat is zonde, vindt de Tweede Kamer. Dan kunnen jonge kinderen de oude machine... van hun broer of zus niet meer overnemen. En in Australië is het piepkleine buisje met radioactief afval ge gevonden. Dat buisje van 6 bij 8 mm viel van een vrachtwagen. En wie ermee in aanraking kwam, kon brandwonden of stralingsziekte krijgen. Daarom werd de 1400 kilometer lange route van die vrachtwagen te voet uitgekamd. Het duurde een week voordat het buisje werd teruggevonden. En welke uh, actiehalve film komt dit buisje dan? Waarom, wie heeft dit geproduceerd? Welke fabriek? Wat is dit voor een verhaal? Volgens mij was het, was het gewoon... Een, een heel klein buisje met nucleair afval. Waarom? Dus, waar komt dat vandaan? Waar, wat, uh, ja, uit, uit, uit de fabriek. En dat werd naar een andere plek gebracht. En dat is dus niet goed gegaan met dat transport. Maar ja, ik snap je vragen. Maar <laughs> wat mogen wij allemaal niet weten? Waar komt dit buisje van? Is het hele Australië is in één keer, waar, waar, waarom zijn er buisjes met radioactief, hele kleine buisjes met radioactief afval? Waar, wat is het allemaal? Ik zal alleen maar vragen. <laughs> <laughs> ik zal alleen maar vragen. Yo. En dan nog deze dokter die hangt over een tijdje zijn doktersjas aan de wilgen. I'm a pretty good judge of horse flesh. We're going to go down there and have a donkey barbecue and I'm going to furnish the ass, right? You can put a lipstick on a pig, but it's still a pig. Talkshow-host Dr. Phil hielp de afgelopen 20 jaar... oneindig veel ruzieende stelletjes en boze pubers... die overhoop liggen met hun ouders. Vorig jaar lag hij zelf ook even onder vuur... omdat het achter de schermen nou niet echt gezellig was bij zijn programma. Daar komt hoe dan ook een einde aan. Komend voorjaar wordt namelijk de laatste show uitgezonden. Thomas, dankjewel. je en alle verkeersinformatie, 100 kilometer in totaal springen er drie uit. Eén daarvan staat op de A12, Duitse grens richting Utrecht. Voor uh, Arnhem-Noord, 25 minuten op door bergingswerkzaamheden. rechterrijstrook is daar dicht. Op de hele dag hommelus op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Verklopend Valburg, nu nog een kwartier door een ongeluk met de vrachtauto. De, de weg is daar dicht en verkeer wordt omgeleid over de A50. Tot slot nog een file op de A27, Breda richting Gorkum. Voor Hank, 10 minuten vertraging door een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. Lideke, heb je al even meer informatie over? Voor die capsule. Het is een, een onderdeel van een veelgebruikt meetinstrument in de mijnbouw. Dus daar, dat moest even verplaatst worden. Het kan zijn dat het, het piepkleine voorwerp een soort getrilde schroef is... uit een verpakking ja. en daardoor viel het van de druk. Dat zeggen ze. Mm. Dat zeggen ze. Vandaag wordt het um, zo nu dan stormachtig. Ook is de kans op regen bij een graad of acht. Een goed nieuws voor de haters van uh, Barend van Delen. Hij wordt vandaag vervangen door een computer. <lacht> hoe dat ligt, hoe dat zit, ze heeft zegt gezegd zo zelf. Oh, ik ben elke dag al wakker. Sorry. Ik heb geen Een verse pak en drie FM is wat de klok aan geeft. Zelfs als die te klop op met een slecht humeur. Dus een die elke dag als ik die jongens heen. Yeah. En het is de verjaardag van deze man. Hij wordt 29 jaar. Harry Styles, Goedemorgen. me back. die staat al vandaag 29 jaar worden. Gefeliciteerd! Het is 1 februari en uh, goedemorgen Lideke van de redactie. Goedemorgen. Goedemorgen Wijnand. Robby, goedemorgen. Zometeen even bellen met Barend. Die wordt vandaag vervangen door een robot. We moeten eerst even <laughs> kijken wat het vandaag vandaag is. Het is vandaag Change Your Password Day. In het Nederlands betekent dat... Uh, Verander je paswoorddag. Nee. Hey. Uh, je paspoort... Je paswoord dag. Ja, je wachtwoord. Het is paswoord, is geen Nederlands woord. Het is de bedoeling dat op deze dag iedereen bewust wordt... van het belang van een veilig en sterk wachtwoord... En vandaag wordt er in het Zeeuwse dorp Oudekerk stilgestaan... bij de watersnoodramp. De nationale herdenking is vanaf half elf te volgen op NPO1. We hadden eerder al Winfried Bynes aan de telefoon daarover. Die heeft ook een serie gemaakt die heet Het Water Komt. En het is nog negen dagen vandaag tot Rob en Wijnand... Carnaval Countdown. In 013 Tilburg, we gaan een feest geven... en een mooie carnavalsuitzending maken daar. Vrijdagavond, 10 februari. Volgende week vrijdag is dat. Uh, frans, vulgaire, vieze Jack, Hondervel. Ze treden daar allemaal op als je carnaval wil vieren eh, en je, je bent daar fan van... of je hebt het nog nooit gevierd, net als Wijnand... en je wilt daar een keer kennis mee maken... op een veilige plek in een safe space. Oh, mooi. Dan ben je bij ons welkom. Eh, RobenWijnand.nl, daar vind je voor een tientje de kaarten. En vandaag is het de dag dat er iets speciaals gaat gebeuren bij Barend en Benner. Trots van 3FM de middagshow. Morgen gaan ze namelijk op Wintersport en ze zoeken nog een vervanger. Nou, vandaag gaan ze testen of AI, een kunstmatige intelligentie, een radioprogramma kan maken. En kan vervangen, dus. Afgelopen maandag gooiden ze het balletje op. Laten we dan even tussen vijf en zes bijvoorbeeld, even een half uurtje, artificial. Intelligence Radio maken. Ja, en dan wil je dan en, dan. en met een voiceover dan. Ja, maar dat gaan we nog wel even uitzoeken. Okay, ja, dan, laat het gewoon helemaal, dan, dan moet gewoon, het ook helemaal. Gewoon, gewoon, we vind uit handen. We geven muziek al, alles. De muziek uit handen. <laughs> de jingles, het hele bekende. Hij hangt aan de lijn, de hartslag achter het radioprogramma. Barend van Delen! Ja ja ja ja En, en de Mark-Marie Huijber is van de ochtendshow zo vaak ben ik in. Hè? Ja, echt, waar, echt waar, echt waar. Goedemorgen. Het is niet te geloven. Goedemorgen, man. Hè? Ja, dat zijn we dan. Wat een dag weer. Zo, wat gaat er gebeuren? Ben je zenuwachtig? Laten we daarmee beginnen. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Jij, weet, jij weet ook dat ik heel rustig word van het feit dat ik een, een uurtje minder hoef te werken. Jij weet heel veel dat ik mijn kruis. Nee, zonder dolle. Uh, ik, ik ben wel zenuwachtig, maar voor iets anders, daar komen we zo meteen op. Ja, uh, wij gaan met... Hoor ik dat programma ook weer? Chat GPT. Ja, dat is ja. precies, dat is dat is sinds een paar uh, uh, nee, sinds een tijdje is dat in de lucht. En dat is, nou, ik zat daarmee te spelen en dat is zo onwijs accuraat. Dat je echt denkt van nou, nou, wat is dit bizar? Wat is dit goed geschreven? Uh, wat zijn de dood eenvoudige tips als het gaat om een weekendje weg, een restaurant of wat dan ook. Ja, wat wordt dat goed gedaan? Wat is dat vet? En toen dacht ik, nou oké, okay, weet je, als we daar toch mee bezig zijn, hoe zou het nou zijn om uh, een radioprogramma daardoor over te laten nemen? Dus heel simpel, uh, uh, uh, uh, nou ja, ons eigenlijk te vervangen. Nou, dat komt goed uit, want wij gaan morgen even drie dagen eruit met het team. Het team in Jelmer, want die mocht niet mee, maar zo gauw. <lacht> uh, en uh, wij, uh, wij gaan even drie dagen naar, naar Oostenrijk. Uh, ja, en we hebben vanmorgen nog vervanging nodig. En ja, je kunt Mark Raman wel bellen, maar goed. Weet je, dat is ook niet wat je wil. Dus we kijken, laten we eens even kijken. Of, of dat uh, ook gewoon gratis kan. Ja, dat <laughs> Ze zijn heel goed, daarom zijn ze ook heel duur. Ja, daarom, uh, even, daarom, voor de, even voor de, even voor de, voor de duidelijkheid. Uh, als je nooit van hebt gehoord, het GPT, dat is een uh, artificial intelligence. Dus er zit verder niemand, uh, niemand achter. En daar kun je. Uh, dus uh, die kun je opdrachten geven. Dus daar ja. kun je gewoon... Ik heb er ook een hele, hele nacht alweer... zet uh, ik er wel weer in verzonken. Dan kun je zeggen, schrijf een conversatie tussen, ja. uh, uh, tussen Wijnand en iemand die Jan heet over worstenbroodjes en uiteindelijk worden ze het niet eens en het moet in vijf zinnen. En dan komt er gewoon zo flop, komt er gewoon een tekst uit en die, die is gewoon goed. Maar Barend, kijk, jij, jij het is toch niet dat jij teksten opleest in je radioprogramma? Wat, hoe nee. ga je dit dan gaan, gaan, gebruiken? Ja. Ja jongen, dat is, dat is wat je vanmiddag gaat hopen, weet je. Ik bedoel, we gaan uh, aan de slag. We gaan de muziek uh, ook door het hele gebeuren samen laten stellen. Dus daar kom ik ook niet meer tussen. En we geven alles uit handen en uh, trap die radio wat harder en doe het vanmiddag zo'n oren bij tien over vijf, hoe we het helemaal gaan doen. Ja, is ook niet leuk om dat helemaal weg te geven al, nee, nee, nee, je moet gewoon okay. luisteren, nee, dat is ook zo. Ja, ook zo. vind ik Dus wat dat er gaat, uh, prima. En, en uh, ja, dat is niet het enige wat vandaag gaat nee, gebeuren Nee, het is er vandaag ook oh. weer één stapje dichterbij ons feest. 10 februari in de 013 en daar treden zij ook op. Uh, Barend en Banner, of in deze uh, formatie beter bekend als Nelly en Van Delen. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Met, met jullie carnavalskraker ja, ja. waarvan jullie eigenlijk tot vorige week geen idee hadden dat hij bestond. Nee, nee, nee, ja, tot vorige week maandag hadden we geen idee dat hij bestond. Uh, ik heb gisteren gelukkig voor jou de tekst gehad. <laughs> nou, dat volgens mij heel sympathiek. Echt, middag om 12 gaan we ingingen bij. Uh, bij de katholieke broeders, toch? Ja, bij de KWN-CV, snel ja, in de studio. Geweldig. Dan gaan we ook meteen de, de, de videoclip draaien. Even meteen hap, snap, snel. Ja. Uh, want ja, dat is, uh, dat is, daar moet gewoon eventjes uh, de, de gas op. En uh, ja. uh, heb je de tekst, wat vond je van de tekst eigenlijk? Van het compleet? Ah, nou, het raakte mij echt. Het raakte <lacht> mij echt heel Ja, ik heb echt... Uh, weet je, dat is dan zo mooi hoe gewoon... Ja, gewoon en Ramse chassis en Jalles bij elkaar kunnen komen in één compleet. Dat is zo geweldig, weet je wel. Nou, die, zo zal in vervoering volgende week... Ja, haal die kaart via robbenwijna.nl... Het wordt, het, wordt, het wordt een heel, heel ja. bijzonder iets. Het is niet te groot. Nog even één keer ah. voor om in te studeren, nog even naar de demo luisteren. Waarin ik dus jou doe. En Just. dit moet jij dan vanmiddag gaan zingen. Ja, we gaan een blappetje doen. Ik wil een blaffetje doen. Blaf, blaf, blaffetje. Een bakkie, bakkie, bakkie, bakkie, beuk. Lekker, lekker, lekker. lekker, lekker, lekker. Ik we heel de carnaval. Nu wel, de doen. Misschien ja, moeten goed, we dit ook. ook door artificial intelligence laten doen. Nou ja? Oh, ja! Als je het zo zegt, he, wel, ja, misschien hebben we geen idee. We hebben <laughs> Alleen nog voor de timing. Barend uh, ja. ja. van Delen er gaat mooie dingen doen vandaag. En dit is Markus Kinnock. Goedemorgen, Kassimbers. Welcome to the city of lies. Where everything's got a prize. Gonna be in your favorite place. You can be a movie star. And get everything you want. Just put some plastic on your face. They cover, sit under the rug You can't see they're faking, they'll never be naked Just fill your drink with tonic tin. This is the American dream, so sip the gossip Drink till you choke, sip the gossip and acting cool don't care if your day is blue nobody loves a girl me face just take your pills and dance all night don't think it'll Build altijd Goed nieuws, want binnenkort gaan we hem draaien. De Zero's top 1003 en vrijdag openen de stembussen. En uh, elke werkdag kun je er een beetje inkomen. want uh, tussen 10 en 9 hoor je dan We Want More Zero's... met zometeen deze. Oh, wat moet je daarvoor doen? Helemaal niks. Maar we lekker de radio aan laten. Na het nieuws van 9 uur zometeen... 3FM. 3FM. Podcast. Waar is al het personeel gebleven? Rijden er minder intercity's? Wie bepaalt waar een asielopvang komt? En waarom is alles zo duur? Een poetje Appelmoes. 1,77. Nou, ze lijken wel niet wees. In vijf minuten geven wij je antwoord op jouw vragen bij het nieuws. Check elke doordeweekse dag rond vijf je favoriete podcast-app. Lang verhaal kort. Een podcast. NOS op 3 en 3FM. Ster. Ben jij het type? na, dat doe ik later wel. Grote beleggingsdoelen kosten tijd. Hoe eerder je begint, des te groter de kans dat je ze haalt. Bij de Giro helpen we je snel op weg. Dus waarom voor je uitschuiven? Tap en beleg. Ons veelbekroonde platform is van jou. De Giro. Financial power to you. Beleg vandaag nog op de Giro.nl.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 Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie live en on-demand in één app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl Hallo, waar gaan we heen met dat afval van de zaak? Huur toch je eigen rollcontainer! Hou je appel aan de kant met Rollcontainer Nederland. Rollcontainer Nederland levert razendsnel en is spotgoedkoop. Kijk maar eens op Nederland.nl.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 Stap nu over op glasvezel van T-Mobile en geniet van Next Level Internet. De eerste zes maanden voor maar 30 euro per maand. Nu tijdelijk gratis aansluiten tot en met 5 februari. Dus wees er snel bij. Check alle voorwaarden op T-Mobile.nl. Sluit je aan en ontdek. De allerbeste vroegboekdeals boek je bij. Kies voor sterke regio's en leefbare kantstads Stem provinciaal, ook, ook, ook lokaal. Wat? Wat was dat? Weet ik weet niet. Bijzonder. Is er in Scherm stond, uh, lokaal, Limburg, stem provinciaal, ook lokaal. oh, oh, oh, ook lokaal. Oh, oh, oh, ook lokaal is weer binnenkort uh, gemeenteraads... Uh, of provinciale oh, dingetjes. statenverkiezingen. Hey, ja, ja, ja. Zo ja. goed als je reclame dan inkoopt, dat je, ook dat je ook duidelijk weet... wat je dan moet doen daarna. <lacht> je denkt, hè? Wat was het nou? Of zouden ze het aangepakt hebben zoals de zon net vroeger was? Dat je vroeger had je alleen maar zo... Uh, hele korte reclame met alleen een geel beeld. Maar die zo... Contact. En dan was het daarna weer weg. <lacht> hebben ze gewoon een